De Nederlandse atlete Jamil Samuel mist de Olympische Spelen. De 32 jarige Amsterdamse heeft haar hemstring gescheurd en zal dus niet meelopen in Parijs. Dat bevestigt de Atletiek -Unie. Samuel maakte onderdeel uit van de Esteveta-ploeg op de 4x100 meter. Ze zou in Parijs voor de vierde keer meedoen aan de Olympische Spelen. Ze wordt niet vervangen.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 Agneta, is uh, zij, zij zat vroeger in uh, een, een klein beentje, Abba en uh, er is, er is namelijk een hele leuke uh, uh, documentaire te zien op uh, volgens mij op Netflix, Netflix of over die, Abba over Abba ja ja het is echt uh, ja. bijzonder wat ja, die mensen bedoelt, allemaal hebben meegemaakt ja, dus, uh, die smaakt op, gegeven gegeven op een eiland. En, ja. Uh, ja. en op een gegeven moment waren ja. ze groter dan uh, Volvo. Ja, dat ja. geloof ik. Ja. Ja. En Ikea bij elkaar. Ja, niet, ja. ja zoiets. <laughs> Komt toch wel leuk af en toe wat leuks uit Zweden. Nou ja, dat kun je wel zeggen. Ja, zeg, ja, hey jij wel. bent uh, even wat anders. Maar jij bent uh, uh, als vervent uh, uh, uh, golfer... Ben jij bij de Zandvoort open geweest? Ja, dan moet ik er wel meteen bij vertellen dat ik niet heb meegedaan. Ik bedoel, ik maar waarom van, niet? Nou, last van mijn rug had ik, dus ah. laat ik ze er niet mee vermoeien. <laughs> maar ik denk, ik ga toch even kijken om een klein stukje op te nemen voor dit programma. Ik heb nog een stukje gemaakt op de Zandvoortse krant. En, uh, okay. Dus ik heb gesproken met uh, onder andere de burgemeester. Nou, laten we gelijk. En, en de voorzitter van de Kennemer en de winnaar van het toernooi. Kijk, dat is Hier mooi. komt hij. Hier komt hij. Dit is ZFM. Het geluid van Zandvoort. Goed, we staan hier op de Kennemer. De Kennemer Golf and Country Club. Daar is uh, op 15 juli... ...is daar het Zandvoorts Open gespeeld. Golftoernooi voor uh, Zandvoorters... ...die geen lid zijn van de Kennemer. En dat zijn er nogal wat. Want we hebben natuurlijk honderden mensen die hier geen lid zijn, maar die toch een prachtige dag hebben gehad. Mooi weer. En de burgemeester David Molenburg gaat straks de prijs uitreiken. We praten heel even met hem vooraf. Uh, waarom heb je niet meegedaan David? Je bent ook stand voor. Ja, maar ik ben geen golfer. Geen golfer? Nee. Nee, ik heb dat ooit uh, kunnen weerstaan. Uh, mijn schoonvader is wel een golfer. En die probeert me al 40 jaar aan het golven te krijgen. Zolang ben ik al samen met mijn, met mijn vrouw. Maar uh, tot nu toe uh, heb ik de lokroep kunnen weerstaan. En uh, na je werkzame leven ook niet? Nou, wie weet. Maar ik heb laatst een kliniek uh, gehad. En uh, ik moet zeggen, dat ging op zich wel redelijk. Maar ik heb zoveel andere dingen die ik leuk ja, vind. En dat ja. kost zoveel tijd, joh. Dat, uh, nee. Ja, nee, het kost een hoop tijd. Dat is sowieso een feit. Maar uh, dit toernooi, dat is natuurlijk heel lang geweest. En het is. Uh, ik dacht net voor de uh, corona is dat gestopt en nu zijn ze weer begonnen, gelukkig maar. Uh, goede zaak neem ik aan. Hè? Ja dat is natuurlijk prachtig, kijk wat natuurlijk het mooie is van die Kennemer, het is een van de mooiste clubs van Nederland. Uh, ik... Ik kom wel eens op clubs uh, ja, gewoon Dat je ergens te gast bent of zo. En dit is natuurlijk een fantastische plek. Maar het is voor Zandvoort natuurlijk wel een redelijk afgesloten stuk. Ja. Terwijl het een heel groot stuk van het grondgebied van ja. Zandvoort is. Ja. Dus ik vind het heel goed dat de club gewoon één keer per jaar zegt: nee, hey, we stellen de club open voor Zandvoorters. Die kunnen hier op deze fantastische plek golven. Uh, ja, en op die manier ook de verbinding tussen het dorp en de club uh, goed, uh, goed openstellen. Ja, want het is gewoon belangrijk dat, uh, dat mensen in de gelegenheid kunnen worden gesteld om deze prachtige baan te spelen. Ja, maar dat is natuurlijk een fantastische baan. En uh, nou ja, ik geloof dat ze duizend leden hebben. Dus vind ik het heel goed dat ze echt... Uh, ja, zeggen Zandvoorters, kom deze dag hier golven. Ik geloof ja. wel dat het altijd geloof moet worden... omdat er uh, het animo vaak groter is ja. dan... Uh, uh, dan het aantal plaatsen. Maar dat is natuurlijk ja, voor, uh, voor Zandvoort ook mooi. Ja, er zijn er wel ongeveer honderden die mee kunnen doen. Ja. Maar dan moeten er toch mensen nog teleurgesteld worden. Ja, en ik sprak een hele uh, teleurgestelde uh, Ben Zonneveld. En mocht hij niet meedoen? Nou, die mocht niet meedoen, maar de uitnodiging was in zijn spamboos terechtgekomen. <laughs> ja, dat ja is, die moet je ook kijken. Daar kwam je gisteren die, pas <laughs> achter. <laughs> mooi. Nou, u gaat zo de prijs uitreiken. Uh, en dan, ja, daar <laughs> heb je hem. En dan uh, bedankt ik in ieder geval voor het gesprekje. Bedankt. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Uh, goed, we staan hier met Wiegen Mulder, uh, voorzitter van de, uh, van de Kennemer. Uh, het laatste toernooi dat voor de Van de Zandvoort open dat is gespeeld, hadden we het net over in 2019. Ja, mij weet in 2019 ja. inderdaad, uh, net voor corona. Ja, want corona ja. heeft natuurlijk een beetje roet in het eten gegooid, ja. maar daarna had het ook georganiseerd kunnen worden. Ja, nou ja dat, uh, dat zou kunnen, maar uh, nu is alles weer samengekomen en uh, het is fantastisch dat we vandaag dit weer zo uh, kunnen organiseren. Ja, voor 96 Zandvoorters, 96 Zandvoort Golvers. Zandvoort Golvers, ja, ja. Met, met uh, ik geloof wel, veel meer aanmeldingen dan de 96. Ja, ik hoorde 117 aanmeldingen. Oké, okay, nou, dus... dat is een mooi aantal. En uh, nou, Wij vinden het alleen maar fijn om datgene wat wij hier hebben, dat mooier, ja, prachtig. om dat te kunnen delen met, uh, met alle Zandvoorters, ja. met alle medeburgers. Want in principe worden we hebben het weer elk jaar nu georganiseerd. Ja, dat is wel de insteek. Ja. Oh, dat, ja. is, dat is wel, wel ja. goed, goed om te horen voor iedereen die uh, nog een keer mee wil doen natuurlijk. Hè? Ja, want, zeker, ja zeker. want er zijn natuurlijk wel denk ik na nou, het uh, er zijn toch gauw 400, 500 golvers in Zandvoort. Ja, die, en, en, en de meesten zijn hier eigenlijk geen lid natuurlijk. Nee, voor zover ik weet inderdaad uh, uh, niet, maar uh, ongetwijfeld ik ken de nodige Zandvoorters die ook wel lid zijn. Adelaar, ja. Ik weet ook dat het lidmaatschap van onze vereniging uh, uh, ja, best wel een. een, een een, een gewild iets is ook maar, ja, uh, maar zeker, zeggen. Zeker. Maar uh, nou, hoe fijn om dit ja. zo te kunnen ja. uh, ja. faciliteren. En ik kan zeggen dat ze vandaag een hele mooie dag hebben getroffen Die met fittings. voor... Kennemer uh, begrippen heel weinig wind. Dus ja. ik denk dat ze hebben kunnen genieten. Ja, Het enige wat ik hoorde is dat de rug zo hoog stond. Ja, dat klopt. Daar, daar klagen de leden ook wel over ja. moet ik zeggen. Het maakt de baan wel heel mooi, maar ook, uh, ook ja. wel moeilijk. Gaat ja, ja. het ga, ga goed, meneer Kennemer? Hoeveel leden zijn er nu? Uh? Ja, we hebben het te bezig van hoe je telt, maar zeg maar uh, zo'n uh, zo 1300 leden. 1300. Ja, ja. en het, ik kan inderdaad uh, bevestigen dat het heel goed gaat. In die zin, mensen uh, lopen hier met een glimlach rond, ja. hebben het nou hun ja. zin. Ja. Uh, we krijgen heel veel complimenten over de baan. En we krijgen ook heel veel complimenten over de gastvrijheid en, uh, en het restaurant. Ja. Dus uh, nou, we hebben zo'n idee dat, het, uh, dat iedereen het fijn vindt om hier uh, te komen. Ja. We vinden het ook belangrijk dat iedereen ook zijn plek ja. heeft en het naar nou ja. zijn zin heeft. Dus. Een vraag die denk ik wel meer mensen op de lippen ligt. Komt het KLM Open hier nog een keer terug? Nou, dat, uh, dat, dat weten we nog niet. Uh, de Kennemer is wel heel populair uh, ook voor, uh, voor, uh, voor de KLM Open. Uh, dus we houden het gewoon in de gaten. En als we het, uh, als we het doen, dan moet het wel echt bij, uh, bij, uh, bij de club passen. Ja. Maar uh, kortom, uh, we, uh, we sluiten het niet uit. Het wordt niet uitgesloten. Nee. Want uh, het is uh, kort geleden op de International geweest. Hè? Ja, ja. Maar een hoop spelers vinden het toch hier uh, op de Kennema Spelen... Geweldig. Ja, ja, u bent goed geïnformeerd, want dat is ook wat wij horen. Ja, ja nee, dat ja. klopt, dat ja. klopt. Nou ja, goed, het is heel duidelijk. Nog één vraagje. Ik volg ook de, de gemeentelijke politiek. Uh, laatst was er een, iets over de kenner uh, in, in de gemeenteraad over uh, een nieuw onderkomen voor de uh, greenkeepers. greenkeepers ja. Ja. Kun je er iets over vertellen? Ja hoor, dat klopt. Onze, onze greenkeepers hebben een eigen onderkomen, hun eigen verblijf. Maar ook waar alle materiaal staat. Hè, voor, alle, voor alle materiaal waarmee ze de baan onderhouden. En uh, we zijn inderdaad bezig om, uh, om te kijken of we voor hen een nieuw onderkomen kunnen, uh, kunnen gaan neerzetten. En daarvoor hadden we een vergunning nodig. En, uh, en uh, uh, vandaar dat u ervan gehoord heeft. Ja. En, dus dat is waar we mee bezig zijn. Ja, en wat ik begreep, het, zal de vergunning niet zo'n heel groot probleem opleveren, toch? Nee, nee, nee, nog sterker. De vergunning hebben we gekregen. Ja, oh, dus wat is dat betreft zijn we, uh, is, is die stap inderdaad gezet. Dus uh, uh, we zijn er mee bezig om ook, uh, ook dat goed in, uh, in gang te okay. zetten. Ja. ja, hartstikke goed. Bedankt ja. voor het gesprek en uh, veel succes nog. Graag gedaan, dankjewel. Ja. Dit is ZFM. Er kan er maar één winnen, dat is overigens open. En dat is uh, Alex Verhoeven. Gefeliciteerd, Alex. Ja, dankjewel. Ja, je uh, had 41 punten. Dat is uh, 41 stabel voor punten. Dat zal niet iedereen wat zeggen, maar dat is vrij hoog. Ja, dat is zeker vrij hoog. Als ik vanuit mij mijn handicap uh, zeg maar goed speel, dan heb je rond de 36 punten. Dan haal je ja. je eigen handicap. Ja. En nu uh, heb ik dus beter gespeeld <coughs> dan mijn eigen handicap. Ja. Op zo'n warme dag is dat heel knap. Ja, want je zei al in je toespraakje dat je de ruf niet gehaald had. Nee. En dat is belangrijk, hè? Ja, op deze baan is de ruf echt killing. Ja. Dat is echt, uh, het gras is hoog, het voelt als touw, je krijgt hem er niet uit. En dan moet je echt te verwezen raken, anders ja. dan haal je niet zoveel punten. En ik hoorde mensen zeggen dat ze te weinig ballen hadden, omdat ze zoveel ballen kwijtraakten. Dat konden we gewoon niet meer vinden. Als, als je hoog in het helmgras komt, vind je hem niet meer, hè? Nee, dat was lastig. Dus daarom, uh, ik heb wel heel veel kilometers gemaakt vanwege mijn flightgenoten die heel vaak in de rug <laughs> lagen. Maar ik heb zelf uh, ja, met één bal gespeeld. Uh, 18 holes met nou, één bal gespeeld. Ik vond te kennen maar heel knap, hoor, moet ik zeggen. Ja, het, ik eh? sta er zelf van te kijken. Het was echt zo'n dag dat alles lukt. Ja, dit is, als golfer heb je dat af en toe. hè? Ja. Dat weet iedereen, die golf. Hè? Dat je één of twee keer per seizoen een dag hebt dat je denkt van ah, nou, ik kan het een beetje. Ja, dat is, eh? dan denk je op... Uh, ja? Op zaterdag denk je van nou ik ben een top golfer en als je dan uh, maandag uh, weer gaat golfen dan uh, gaat het stukken slechter, dus ja. dat herkennen we allemaal. Inderdaad. Tot. Maar uh, heb je eerder meegedaan hier ook? Ja. En nog nooit op het podium gestaan. Nee, nou, ik vind het heel knap. 41 punten, gefeliciteerd. Ja. En je mag volgend jaar weer meedoen, want alle winnaars mogen we nog meedoen. Ook de winnaars, nou, dat mag ik zeker. Ja, helemaal top, nou, ja. helemaal top. Gefeliciteerd nogmaals, dank je. Ja, dank je. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort.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 Bob Dylan, en, uh, wie kent hem niet, hè? Nee, ja, geweldig nummer. Ja, is. een geweldig nummer, geweldig artiest ja zeker, ja, zeker. En zeker, het treedt zeker, nog zeker. steeds op? Ja, nog steeds. Hè, ja, ja, ja. Hij, is, hij is ook niet zo jong meer. Ik hoorde wel dat die, ja, concerten, ja. Dat die concerten niet echt... Uh, ja, laat, laat ik zeggen... Uh, Goed zijn. Nee, nee, we hebben hem grepen. Maar goed, dat uh, ik Kom ben er niet geweest, hoor. Dus. nee, ik ook niet. Nee. Hé, hey, we gaan uh, praten over uh, um, uh, de Cape Pride die volgende week uh, plaats gaat vinden. Pride at the beach. Pride at the beach. Ja, dat zo heet en, het. Uh, en zo heet het eigenlijk. Uh, ja, van, van uh, 21 tot en met 30 juli zit we ja. het goed. En ja, Roy, ongeveer wel. Ja. Roy Donger zit uh, hier bij ons ja, in Ja, de studio. grote organisator. Hè? Roy, zo kunnen we je al noemen, toch? Nee, nee, oh. nee. nee, nee hoor. Ik ben er gewoon misschien af en toe meer het gezicht. Maar uh, zonder het team van hele enthousiaste mensen... Ja. die dat allemaal uh, zich daarvoor inzetten, zou het echt niet lukken om, uh, om het te organiseren. Nee, dat begrijp ik. Jij ja. doet het niet alleen. Dat, dat dacht ik al. Nee. Nee. <laughs> het, is wel, het is wel groot geworden, hè? Ja, het is, uh, is ieder jaar groter geworden en ja. uh, uitgebreider. En Dit is de achtste keer, hè? En diverse. Dit is de achtste editie. Ja. Dus we hebben nog twee te gaan. Uh, en de, laatste, de tiende wordt ook meteen World Pride. Dus dat wordt een, uh, een hele grote editie. Daar nou zijn jullie al mee bezig. Daar ja, zijn we al een jaar mee bezig. Oké, okay, ja. goed hoor. Is... Hé, hey, luister eens. Uh, van 21 juli tot maar 30 juli zien we uh, uh, dat er een expositie Together... Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is een hele mooie expositie met diverse kunstenaars. Uh, van uh, Fred uh, Roosenhart. Die we hier natuurlijk allemaal kennen hier in, in mm -hmm. Zandvoort. Hij nou, was kort geleden nog bij ons een de uitzending. Uh, uh, ja, ja, ja. ja, zie je. En dus die heeft er waarschijnlijk al wat nodig over verteld. Uh, maar er is ook bijvoorbeeld kunst uh, te zien van een uh, Egyptische vluchteling. Die uh, voor schaardheid niet uit kon komen. En dat uh, daar tentoonstelling. En ik zou het tegen iedereen zeggen... Het is gratis, lopen lekker naar binnen. En, en is waar is bloed heet in het uh, Oude Raadhuis? En het Oude Raadhuis? De pop-up galerie, het Oude Raadhuis. En het, Ingang Halterstraat. Ingang ja. Halterstraat, ja. Dat is tegenover Guid. Ja, en is iedere ja. Uh, middag is het open van 12 uur tot 5 ongeveer. Leuk. Hey, op 25 juli is uh, de regenboogborrel at the beach. Ja, vertel. Nou, voordat we naar 25 juli gaan, wil ik nog heel even naar 24 juli. 24 juli, want, juli dames en heren? Jazeker, want ja. dan hebben wij een, een hele mooie documentaire over. Uh, ja, dat is een minder mooi, een minder leuk onderwerp, uh, mm -hmm. over zelfdoding. Oké. Okay. Uh, die documentaire is gemaakt uh, door iemand die uh, ontdekte dat. In zijn, ontdekte, die in zijn omgeving geconfronteerd werd door mensen die LBTI waren en het leven niet zagen zitten. Uh, en daarom is daar een documentaire uh, heeft die gemaakt. Die meneer komt ook zelf spreken over die documentaire. Die heeft heel veel prijzen gewonnen. Ook een van de acteurs komt uh, spreken. En uh, We hebben toevallig vorige week ook uh, een rapport van de GGD-Kennemerland uh, besproken. Uh, blijkt dat zo'n 7% van de jongeren in Zandvoort zich als LGBTI identificeert. Mm -hmm. Waarvan die 7%, 56% met ideeën over zelfdoding rondloopt. Zo. Of er wel eens aan denkt. Uh, nou, als die 7%. er zijn ongeveer uh, 450 mensen in dat interview meegedaan. Dus als je daarvan 7 neemt, dan kom je uit op 25-30 ja, mensen. Ja, ja. En dan zijn er dus 15 van die mensen. die hier gewoon in ons eigen dorp rondlopen. omdat ze denken van: ik kan mezelf niet zijn. Mm. Want acceptatie op scholen die ze, zij ervaren, dat is hun ervaringscijfer... die is gedaald van zo'n 36% naar zo'n 16%. Okay. Dus het is veel minder geworden. Dus die mensen borstelen daarmee. En daarom denk ik dat de Pride uh, in dat opzicht belangrijker is dan, uh, dan, dan voorheen. Omdat die tendens naar beneden zich blijkbaar ook voortzet in ons eigen dorp. Ja, Waar want... kunnen we dat zien? Die cijfers staan in de, nee, de documentaire. Die is te zien in de, het bioscoop, in het circus. Okay. Uh, om half acht is de, is de inloop. Uh, en uh, ja, Daarna is er ook een, een, een gesprek daarover. Hm. In, ook in het circus? Ook in het circus, in, okay. het, uh, in de bioscoopzaal. Ja. Ja, jij noemde net die cijfers, Roy. Maar uh, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... waarom is dit nu eigenlijk allemaal nodig? Hè? Ik bedoel, ja. uh, jullie presteren je natuurlijk op een bepaalde manier. Dan kan je ook weer tegen je werken. Of zie jij dat niet zo? Ik zie dat zelf eigenlijk niet zo, nee. Want Pride is twee dingen. Hè. Mensen, als het over Pride of the beat gaat. dan denkt iedereen altijd wel alleen maar over de parade en het feest. Uh, daarom hebben we ook een uitgebreider programma. om die verschillende aspecten ook te laten hmm. zien. En net zoals de hetero-wereld. is de gay-wereld gewoon heel erg divers. Dus er zijn mensen. Uh, bedoel je, zijn ook mensen die op een motorrijden. met een leren pak die niet gay zijn. En er zijn ook mensen in een motorrijden. met uh, een uh. leren pak die wel gay zijn. Uh, en je viert, en dat is natuurlijk het uitbundige deel. Dat je rechten hebt gekregen. Dat er emancipatie is. Nou, dat wil je gewoon vieren. Um, en ik hoop dat we dat ook laten zien. Dat het heel divers is. Ja. Want... De zorginstelling als. Cannibal uh, uh, uh, Hart doet aan mee. Pamelo doet er mee. Spaanlanden doet er mee. mee. Ja, doet er mee ja, allerlei ja, verschillende ja, organisaties. Ja. We zijn gewoon een diverse groep mensen. Toevallig mm -hmm. met een, een andere seksuele voorkeur dan een groot deel van de mensen. Maar daar houdt het mee op. Ja. Ja. Ja. Hey, even door te gaan op, uh, op het programma. 25 juli om 5 uur. Regenboog borrel at the beach. Ja, dat was weer heel gezellig. Uh, er is muziek, er is DJ, er is een soort uh, pubquiz. En waar? Uh, dat is bij Mango's uh, aan Zee. En dat wordt uh, ja, een leuke, gezellige, informele borrel uh, met name bedoeld voor de mensen uit uh, de omgeving. En dan ben je vreselijk doorgezakt en dan uh, <laughs> heb je nog een klein beetje, maar dan moet je om uh, 28 juli om 10 uur naar de kerk. Ja, <laughs> <laughs> zeker. De regenboog, ik ja. <clears throat> Maar zonder komt brouw, hè, dus daarom ga je dan lekker naar de kerk. Maar de, de, de, de, de, de, de, de, de regenboogborrel is natuurlijk uh, die gaat niet, niet tot heel laat. Het is dus meestal tot om half twaalf afgelopen, dus okay. dan moet dat wel om tien uur. Ja, heel goed. Maar dus, de, de, uh, Wendy Moore de treedt dezelfde dag ook nog op, hè, middags. Ja. Wendy Moore. Wendy Moore, die spreekt... Ik ken de zangeres hè? Ja, maar, maar ook met een aantal andere jonge artiesten. Heel, heel veel Oké, okay. Er is een mooi interview met haar. Dat komt nog uit in, de, in het Haarlems Dagblad. Uh, dus het is een heel mooi concert. Wat zij zelf... We hebben nu het platform aan Wendy en haar... Wendy and Friends, heet het. Hebben we platform gegeven. Dus wij zijn... Heb ik gezegd, joh, jij bent een jonge ambassadeur van ons team. Laat ja. jij je eigen talenten maar zien. Doen jullie dat nu een keer zelf. Wij, ja. wij helpen aan faciliteren met stoelen en de huur en andere dingen. Maar, maar dat is we allemaal, allemaal op 28 juli. Ja, dat is allemaal ja. op 28 juli. O, ja. Druk, ja. Druk, dus we beginnen, we beginnen met een kerkdienst om 10 ja. uur. Wat kan je daar verwachten? Daarna kun je brunchen. Ja, nee. de, de, de kerkdienst dat, dat, dat hangt van de dominee af. De, okay. onze, de dominee Vrijhof, die is uh, op vakantie dan. Dus dat is mm -hmm. een andere dominee. En wat hij, hoe hij uh, dat vervlecht in zijn preken, dat, dat ja, hangt van de dominee af. Okay. En dan om 12 uur krijgen we de brunch? Dan kan je gaan brunchen. En waar doen we dat? Dat doen we bij uh, Beach Club Ons. Okay. Uh, daar kun je een heerlijk uitgebreid brunchprofet uh, krijgen. Daar, zijn ook, uh, daar is ook muziek. Uh, een, vrolijke, een vrolijke brunch. Oké, okay, en dan uh, half drie tot uh, vijf hebben we Wendy Moore en Friends in Concert. Zeker. En waar is dat? Dat is in de kerk, ook in de protestantse kerk. Protestantse kerk. Dus we hebben meteen de gelegenheid nou, nadat goed. wij gaan brunchen, kunnen zij de boel ombouwen. Ja. <laughs> en op 28 juli hebben we Pride Private the Beach de Woman Party. Ja, daar ben ik dus niet aan bezig, maar... Uh... Maar wat, wat, wat, uh, waar, waarom moet dat ook nog gescheiden worden, men en woman? Is dat, is dat dan... Nou, dat is eigenlijk net zo, denk ik... als je bijvoorbeeld uh, een aparte gay pride hebt... en niet gewoon een love pride. Uh, ook de vrouwen binnen de community... vinden het vaak leuk en fijn... om met elkaar in contact te kunnen komen. Als ik in een gewone bar ga staan... en ik zou een leuke jongen tegenzien... dan moet ik altijd een beetje voorzichtig zijn. En die denk ik, we krijgen een dreun voor mijn hartjes. Dus als ik denk van, gewoon vind je een leuke gozer. Ja. Uh, dus ook vrouwen vinden dat leuk... om onder elkaar te kunnen zijn... en dingen uit te kunnen wisselen. Dus het is niet uh, verboden. Voor, uh, voor, maar als je vrouw identificeert... dan uh, ben je er wel. Van zes tot 12, waar is dat? Uh, dat is ook bij Witsch op ons. Oké, okay. ja. okay, nou dan hebben we 28 juli ook nog het regenbroogdiner. Jan van, van uh, half zeven tot uh, half negen. Daarvoor kun je je gewoon opgeven bij restaurant Zin en uh, dan kan je gewoon heerlijk een, een regenboogmenu genieten, maar je kan ook iets anders à la carte eten natuurlijk. Ja, ja, ja. heel goed. Nee, hey, maar dat zijn allemaal op zijn eigen kosten, neem ik aan. Ja, ja. Dus niet dat jij dat allemaal betaalt. De, nou, nou, ik betaal sowieso <laughs> niet. Maar uh, het is al, uh, de meeste uh, onderdelen zijn natuurlijk wel uh, betaald. Uh, en voor de betaalde onderdelen geldt overigens ook dat de Zandvoort pas 50% korting geeft. Ja, ja, ja. Nou, als je alles hebt uh, doorgelopen op 28 juli, dan ben je doodmoe. Dan kan je om uh, 29 juli van 12 tot 2 uh, regenboogradio gaan luisteren op je veldbedje. Onze eigen ZFM, hè? Jazeker, ZFM. ZFM. Bij uh, Christies bij Weina. Zee, ja, ja. Zee, leuk. ja, helemaal goed. En op 29 juli ook de Rainbow Market... Van uh, dezelfde, oh nee, van 2 tot 6, uh, waar, waar is dat? Die is op het Raadhuisplein, waar het feest ook is. Dat de mensen die uit de parade... We beginnen op het stationsplein, ja? uh, om uh, pak een beet 1 uur. Uh, gaan mensen zich verzamelen, de treinen komen aan het Amsterdam... en dan gaan we om 3 uur uh, met de parade lopen... zoals altijd over de boulevard uh, door de Kerkstraat naar beneden. En dan komen we aan op het Raadhuisplein, <laughs> waar ook de Rainbow Markt is. Oké, okay, en 29 juli is wel de, de, de drukste dag voor jullie. Ja, dat is altijd de drukste dag. Ja. Ja. En dan krijgen we de parade en de streetparty... Uh, en... En de pre-party en de after-party. En, uh, en dan de volgende dag uh, gaan we met de kinderen uh, op stap. 30 juli. Ja, nou, dat is heel erg beperkt dit jaar. Want we hebben te weinig vrijwilligers om uh, uh, met, met de kinderen nog heel veel leuke dingen te doen. Dus mm -hmm. de bibliotheek die doet wel een aantal dingen. Okay. Uh, maar er is niet meer een, een soort festijn met poffertjes en buitenbaan. En en, buiten en we hopen daar volgend jaar misschien weer een andere invulling aan te kunnen geven. Ja. Oké, okay. ja. en 30 juli van 4 tot uh, half 12... Uh, de Cosmico Pride on the Beach party. Ja, dat is weer... Uh, ja, het afgelopen jaar was het natuurlijk wat minder mooi weer, zullen we zeggen. Het uh, jaar daarvoor was het het fantastisch feest. Is Het, Echt, het een soort afsluiting van... Het van is de het? afsluiting van de Pride uh, uh, on the Beach. Uh, dan is het Pride on the Beach ook. Mm -hmm. uh, met DJ's, uh, dansers, muziek, uh, uh, hapjes en drankjes. Uh, Inclusief... Entreeprijzen is dus inclusief een, een gin en tonic die te plaatsen voor je gemixt wordt. Dus niet een blikje waar het in zit. Maar er wordt gewoon echt een keurige G&T voor je gemixt. Uh, naar je eigen smaak. Dus dat komt okay. helemaal goed. Ja, heel goed. Uh, ik wil nog even iets vragen. Er was, uh, <coughs> er was in het nieuws, ik denk ik uh, anderhalve week geleden of zo. Uh, dat er een probleem was bij Pride at the Beach Amsterdam. Met uh, Queer Amsterdam. Hij is ook een afscheidingsgroep waarschijnlijk. Hè? Die uh, had zich uh, erg gestoord aan het feit dat er geen... Israëlse vlaggen uh, uh, mochten worden gedragen in hun. Toch? Uh, uh, ja, nee, dochter. dat is niet dat helemaal dat? juist. Uh, uh, Queer Amsterdam die had hem dat ongelukkig statement naar buiten gebracht. Dat uh, het dragen van de vlag van Israël, de Israëlse vlag, dat dat verboden ja, zou zijn. Dat het zijn. verboden zou zijn. Ja, ja. ja, ja. Nou, uh, daar is een heleboel tennis over geweest. Een heleboel, ja. De burgemeester ja. heeft gezegd van, nou, je kan het sowieso helemaal niet verbieden om mensen een ja. vlag met zich mee te dragen als ze dat zouden willen. Want het is een demonstratie. Het is ja. een evenement waar je iets over te zeggen hebt. Uh -huh. Um, en ja, uh, Ik ben ook voorzitter van CFC Kennemerland, En wij hebben CFC Kennemerland gezegd... ondanks het feit dat die organisatie zich teruggetrokken heeft... op het laatste moment uit deze parade... dat we het allemaal zo rumoerig en negatief vinden... dat we daar gewoon uh, niet, uh, niet, niet aan meedoen. Dat zou vandaag zijn, toch? Dat is vandaag, ja. Oh, ja. ja. ja, ja. Dus jullie, hebben, jullie zijn er niet heen? Nee, want je nee. zit hier natuurlijk. Ja, ja. Nou ja, niet, we zitten niet allemaal hier. Er zijn veel nee, de... mensen <laughs> ongetwijfeld die daarheen gaan om te flyeren of zo. Maar niet, ja, ja, we gaan ja, niet als ja. delegatie daar mee in de lopen in de tocht. Ja. Volgende week, dan is de Pride March. <coughs> de traditionele Pride mm -hmm. March, die altijd één week voor de... Parade uh, plaatsvindt en daar uh, zijn we wel met een stand en daar helpen we ook mee. Uh, Oké. Okay, ja. ja, ja. Nou, helemaal goed. Uh, ja. We weten weer een hoop. Uh, we weten weer een hoop. Meer, we zijn ja. weer, uh, we zijn weer helemaal bij. Nou, Pride at ja. the Beach. Uh, en waar, waar kunnen mensen het allemaal terugvinden? Nou, ze kunnen het terugvinden op www.pride at the mm -hmm. uh, En ze kunnen het natuurlijk ook terugvinden in de Zandvoortse krant waar het hele programma ja. in staat. Uh, op en, uh, pagina 8. Op pagina 8, pagina grote advertentie. En daar zie je ook de prijzen voor de tickets. Ja. En nogmaals, ik zeg het er nog maar even bij. De Zandvoort korting staat daar niet bij. Maar die is 50% voor de evenementen okay, die hier wel, wel zijn. Helemaal goed. Ja, wel, wel, wel, goed. Mooi. wel mooi. Nou Roy, uh, hartelijk dank. Ja, voor ik het hoop dat ik jullie je... beter weer hebben dan vorig jaar. Want vorig jaar was het jammer. He? Dat, dat hebben we ook heel hard nodig. Dus, uh, uh, ja, ja. We gaan er wel vandaan. We hebben dus zeven jaar natuurlijk heel mooi weer ja, zo, Op één jaar je is het heel ja. mooi weer geweest. Ja. We gaan ervan uit dat, uh, dat het weer mooi ja. komt. Dat gaat lukken. Ja. Daarom gaan we ook eerst naar de kerk. Heel mooi. Ja. Tot zegen af. Oh, dat dat, dat help zeker. <laughs> hey, hartstikke bedankt Roy. Okay. Goed weekend nog. Jullie ook goed weekend. En zet hem op hè. Tuurlijk. Dankjewel. Bye bye.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 hoe ze alles had ingericht. Dat ze ook wilde dat het allemaal matchte. En ik snap dat, want ik kom uit een interieurwereld. Ja. Dus we hadden... Ik had sowieso vorig jaar overal foto's van gemaakt. En al een beetje bedacht... oké, okay, deze kleur komt hier, deze kleur kan hier. En, enzovoort. En toen heb ik het de binnenhuisarchitect laten zien. En zij vond het ook mooi. En uh, toen ben ik vorig jaar zijn we ge, ben ik een paar keer ook geweest. Met een aantal werken gekeken. Is dit wat? Is dit mooi? Sommige werken waren wat te groot. Sommige wat te klein. En zo hebben we een beetje gespeeld. Maar continu in samenspraak eigenlijk. Okay. Met, met het hotel en met de binnenhuisarchitect en zo. En nu als resultaat wilden ze eigenlijk in uh, restaurant Love. Hun uh, bistro wilden ze de werken dan houden allemaal omdat ze het zo mooi vinden hangen. en eigenlijk, Dus dat is natuurlijk een enorme... Geweldig. Uh, ja. En uh, daar ben ik dus heel blij mee. Heel blij. Ja, omdat ja. het toch stoer werk is. En het, het, het is rustig het bij. Precies het precies interieur. Ja, dus dat wilden ze dan... Dus dat is natuurlijk een mooie verdienst ja. dan. Nou, zeker. Daar ben ik blij om. En dan dadelijk... Uh als het afgelopen is, ja. dan moet je de rest weer ophalen. Ja, dan gaan we En dat ophalen. zijn nogal grote werken. Ja, ja, ja, ja, dus zo. voor iedereen die er naartoe gaat in Leersum... want ja. daar staat Park Broekhuizen... in het Koetshuis hangen echt hele grote werken. Ja, allemaal werken van 2 meter bij ja. 1,50 breed. Dus dat is echt best heel, zo. heel groot. En um, ja ja mooi dat is ook heel leuk om te doen heb je speciaal ook gema uh, sommige gemaakt ja, ik voor de heb ruimte gemaakt maar weet je ik een jaar is te weinig tijd ja. om zoveel werken dus ik heb ook het een en ander uh, teruggehaald bij uh, andere locaties. Andere locaties, ja. uh, wat nog geleend. Bij sommige werken staat ook dat het niet te koop is... omdat ik het nog geleend heb. Ja. Maar we wilden het zo mooi mogelijk allemaal mm. brengen. Dus vandaar eigenlijk... een jaar is te weinig tijd om zoveel ja. werken te maken. Maar het is allemaal gelukt met een beetje lenen hier en daar. En nou, ik kan het iedereen maken. aanraden om er naartoe te gaan. Ja. En daarnaast, uh, als je toch uh, iets dichterbij nog wil... Ja, Velsen Zuid. Ja. Uh, dat is een uh, expositie, een kleine expositie uh, in kerk. Dan moet ik het even goed zeggen. Engelmoendes he, ja. heet het. In ja. Velsen Zuid, het kerkje. En uh, in het weekend, zaterdag en zondag, is die kerk open. Vanaf 11 uur tot, mm. dacht, 4 uur. En daar hangen ook groot, twee grote werken. En uh, toch ook wel... Aardig wat kleinere werken, maar ontzettend leuk ook weer. Heel anders dan Park Broekhuizen, maar uh, ja, ja, andere sfeer, hele andere, andere sfeer. ruimte, andere ruimtes. Maar he, ja, het is natuurlijk een hele charmante kerk, dus en het werk is heel mooi uitgelicht daar, dus heel erg de moeite waard om daar, Entree is vrij, uh, om daar naartoe te gaan. En is het werk dan ook te koop? Ja. Het werk is ook te komen. Okay. Ja, ja, ja. Dat is ook in Park Broekhuis, hè? Ja, sommige werken in Park Broekhuis. Is het ja, sommige. Ja, Want ja. sommige zijn privébezit. Ja, dat klopt. Ja. <laughs> en ja. andere die komen dus van ja. een andere locatie. Dat klopt. En daarnaast heb je natuurlijk ook. Werk hangen in het buitenland. Ja, dat klopt. Dus uh... ja, ik ben een uh, aantal jaar benaderd door verschillende zaken in het buitenland. Uh, in Kopenhagen uh, is een winkel, het zijn dan vaak interieurwinkels. Ja. En ik vind dat het allerleukste, omdat dan zie je ook zeg maar je werk uh, heel goed bij een bank staan of bij, uh, nou ja, ik noem maar wat, een kast staan of mm -hmm. op een mooie muur staan. En je hangt daar vaak als enige kunstenaar, dus dat vind ik natuurlijk ook altijd ja? wel heel erg mooi. Dus in Kopenhagen, uh, in Marbella, uh, in Ibiza was het in een prachtige zaak. Uh, ook een interieurzaak was ook dat, hè? een he? Prachtige interieurzaak. Ja, Portugal. Dat is nu uh, afgerond Portugal, want voor mij was het dan iets te ver reizen mm. elke keer. Uh, maar ook in een Thais restaurant. Ja, ja, ja. Heel leuk. Ja, dat is, dat is eigenlijk al jaren. Want die eigenaar is een kennis van ons. Ja. En uh, die heeft een ontzettend leuk restaurant. Met heel veel muren. En die zei van ja, dit werk staat er onwijs leuk mee. Dus ik en een andere kunstenaar. Die, die hangen daar al jaren. Ja, en het is ontzettend ja. leuk om daar ja. lekker te eten. Maar ook uh, met werk Lekker hangen. te kijken. En lekker te ja. kijken. Er zit een hele leuke boutique bij. En uh, ja, heel, heel, heel leuk is dat. Dus ja. eigenlijk voor iedereen die het hoort. Want... Je werk kan heel mooi in een heel strak interieur. Klopt. Ja. Wat je... Eigenlijk staat het allemaal mooi ja, bij, bij. En het kan in ook een... in een... Uh, ja, een wat, hoe zeg je dat? Ouderwetser interieur. Ja, Daar past een, het ook heel mooi wat, bij. een wat kleurrijker interieur ja. zou het ook kunnen. Omdat die kleuren natuurlijk zo ja. rustig zijn. Want ik vaak voor die schilderijen gebruik... ik dan de ene keer vier kleuren, de andere keer vijf. Maar ik gebruik ook wel eens drie kleuren dus... Maar ook de tekeningen, die zijn zo eenvoudig dat het, dat het heel erg, als je wat drukker bent ingericht, hè, of wat voller, dan, dan kan dat er heel mooi bij uh, staan. Nou, ik, dus ik zou zeggen, iedereen ja. kan nog naar Park Broekhuizen, nog ja? de komende twee weken. Dat klopt. De ja. zomervakantie gaat beginnen. Ja, het is heel mooi om te fietsen daar. Heel leuk om te luchen. Ju juist. Het is echt, ja, ik vind het ontzettend prachtig. Ik daar. vond het ook verrassend. Ja. Want ook buiten is er kunst ja. te zien. Ja. Dus het is echt een aanrader. Het ja. is maar een uurtje rijden. Ja. Uh, en daarnaast dus Velsen Zuid. Klopt. En uh, dan straks weer in oktober Sandvoort Art. En daarvoor Bergen. Ja, Berg, de kunst ja. Fantastisch ook. Even ja, heel eervol om uh, daar ook uh, te hebben hangen. Nou, ja. en ik vond het heel erg mooi om een keertje je ja. interieur hier te zien ja. van je atelier. Ja. En uh, het is naast een prachtig interieur, maar ook een hele mooie werkruimte. Ja. En om jou een keer zo apart even te spreken. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 I'll oh. Dat waren ze nog. Dat waren ze, nou, nou, nou, nou. goede. Uh, Cat, Cat, je Stevens, je Cat, uit, Cat of, Stevens. Ja, Cat Stevens, ja. Ja, dat zijn allemaal uh, leuke nummers. Cat Stevens is toch omgeturnd. Ja, die is uh, -worden. moslim geworden. Ja. En die heette toen uh, Ali B. Ja. ja. <laughs> oh nee. Ja, maar hij zit niet vast in ieder geval. Goed, uh, we gaan uh, naar het laatste onderwerp. Het is uh, 13 minuten voor 12 En we gaan praten over concert, zoals we de afgelopen twee uh, programma's ook al gedaan hebben. Maar uh, ja, het is een, een, een prachtige serie van orgelconcerten in, het, uh, in de protestantse kerk. We, ja. Welkom Willem Strooman. Ja, dank je. Uh, we gaan nu naar de derde, die is vanmiddag. Die is vanmiddag. Daar komen we zo op. Ja. Maar ja. je kan wel iets vertellen over de laatste. Dat was een, een groot succes. Dat ging over jazz. Ja, kijk. Het eerste concert hadden we met het zangkoor... en er kwamen bij elkaar ongeveer 90 bezoekers. Wat natuurlijk boven alle verwachting was... En toen had ik een beetje hard hoofd in. Dat tweede concert. Er komt geen koor. Wie komen daarop ja. af? Dus oeh, ik zitten we met, met tien man in die kerk, weet je. Ja, maar het werden bij elkaar 150. 150? 150. Ja, 150. Dus Iedereen luistert natuurlijk naar geen Ongekend. Ja. Ja. Toch? <laughs> ik denk het wel, ja. Ja. Nee, dus die, maar het is uh, een mooie. mooie en, het, en het was een goed concert, uh, Willem? Dit, ja, en vanmiddag ook... Het zijn dus twee uh, zeer, mag ik zeggen, zeer jeugdige studenten. Amper twintig nog, alle twee. Andries Bogert en David Strijbis. Precies. Van het, cons vanmiddag... het conservatorium was dit. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. het Haagse conservatorium. Ik ga vanmiddag nog vragen of het David of David is. Dat weet ik natuurlijk niet, maar dat kan alle twee. En um, nou ja, ik kreeg dus vannacht een foto van ze toegestuurd. Ik had ze gisteren de sleutel van de kerk gegeven. Gaan lekker repeteren en vanmiddag kom ik uh, bij jullie in de kerk en toen hebben ze, ze hadden de spiegel naast het orgel... waar je in de kerk kan kijken... hebben ze met z'n tweeën zaten ze lachend... een selfie <laughs> te maken met het orgel in die kerken. Ja, mooi. God, god, god. Ja, goed. Wat een... Kijk, dat, zijn, dat is nou de sfeer. Ja. Ja. Uh, Zo maar, het hadden ze het nog over het orgel? Dat het moeilijk ja. te spelen is? Of? Nou ja, het is, het is nog steeds... dat bleek gisteren toch weer pijnlijk. Ja, het orgel is in gewoon heel slechte staat. Ja? Ja. Eigenlijk zijn deze concerten nauwelijks mogelijk. Ik heb dus vier weken lang... Elke week de orgelbouwer op bezoek gehad. om een beetje wat bij te spijken. een beetje te stemmen en alles. En als je dat niet doet, dan, dan, dan zakt de boel weer in. Ja, maar ik begreep ook dat die hoge temperaturen van nu. Dat de hoge ook temperaturen, niet hoog, dat is overal. Ja. ja. Zo die, die, een, een bepaald deel van het orgel. de trompetregisters. dat noemen uh -huh. wij de tongwerken. Dat zijn dus net. Uh, Um, thermometers, als de temperatuur omhoog gaat, ja. dan gaat het omlaag. Oh. Ja, ja, ja. Dat is, dat maar Wat is kun je niet eraan doen? Uh, niks. Dat is gewoon niks aan te doen. Ook niet met, met een heel grote renovatie van het orgel? Nee, dat, nee. nee. Oh. Het tongwerken, dat is. Kijk, zolang het allemaal op één combinatie toon, houten, vochtigheid, en, ja. vochtigheid en temperatuur, als die stabiel is, neemt zo'n hele grote BAFO en Haarlem, mm -hmm. waar dus de, de, de temperatuur schommelingen heel ja. geleidelijk gaan. Daar kan je heel lang door zonder te stemmen. Dat Die blijft schommelingen open. gaan hier in deze kerk... Uh, uh, krijg je wel meer. Het is niet, nu, niet te harde van de warmte in de kerk. Ja, je komt binnen wel, ja. Het is het, knipscheerorg, het knipscheerorgel. Het ja. ja. ja, je, ja, je moet je mensen te niet wegjagen. Hè. Dat is te warm. Nee, ga ze niet wegjagen. Nee. Het is heerlijk <laughs> koel cool in de kerk vanmiddag. Ja, koel. <laughs> Dus die twee jongens, die gaan, wat gaan ze spelen? Nou, ze hebben dus een, echt een, een klassiek programma. Ik hoorde ze gisteren al repeteren op John Stanley. Dat is een Engelse componist, tijdgenoot van, van Bach. En ze spelen Mendelssohn. Ik ga volgende week ook Mendelssohn spelen. En Mendelssohn is echt helemaal toegesneden op dit instrument. Het is, het is Duitse romantiek, uh -huh. maar dan vroeg romantiek. Dus niet Max, Max Reger. Dat is later romantiek. Dat is, dat is 1890. Mm -hmm. Maar dit is vroeg romantiek. Dus 1840 en zo. En, uh, dus zij spelen altijd stukken van Mendelssohn. Ja, En we zeggen altijd geen concert Solle Bach. Dus ze spelen... Fuga een in D. Juist. Jij weet de dingen al. Ik weet het. En een, ah, joh, een killerig, hè? Ja, langzaam zeker. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja Willem ja, ja. zit hier elke week. Ja. Maar <laughs> over klassiek. Er komt ook een stuk langs van Astor Piazzolla. Ja, wie kent hem niet? Dus dat werd mij net Dat is dus een zoon van die oude Pierre Stora. Nee, dat, oh. is, dat is nu. Hey, oh ja, ja. En je er mij net gevraagd of ik ook moderne muziek... Ja, ja ik weet ja. nooit wat moderne muziek is. Mm -hmm. maar... Ja, voor jou is het begin 1900 is allemaal <laughs> moderne, denk ik. Nee, nee, nee. nee, ik speel zelf volgende week een stuk van Jean Alain. Hij staat 1935. Nou, is redelijk oud, hoor. Nou... Ja, maar je vertelde net dat je ook wel uh, stukken van de Beatles hebt gespeeld. Ja, dat doe ik ook. En welk nummer speel je dan? Nou, ik heb in ieder geval yesterday gespeeld, de Hard Day's Night, een paar van dat soort dingen. En, het, en vooral met de Hard Day's Night, het begint met een heel gek uh, gitaarakkoord. Ja, ja. Ja, en ik heb dat in permanent op een concert en ik begin met dat eerste akkoord en dan gaat een golf door die kerk van... Herkenbaarheid. Ah, oh. ja, geweldig, ja. geweldig. Ja, de Beatles waren wel fenomenen. Ja, absoluut, het fenomeen. Ja. Ja. Dus uh, daar, uh, daar hou ik al van. En ach ja, um, summertime. Met dit weer speel ik het ook graag hoor, op het orgel. ja en... Nou, niet van de Beatles, hè? van de Geurswind, toch? Ik ken mijn klassiekers, hè? Eigenlijk is Geurswind ook al heel oud-klassiek, Ja, maar die heeft prachtige muziek. Uh, ja, dat is dan wel. Zo. wel. Maar deze twee maar jongetjes goed. zijn dus lekker, uh, lekker goed bezig. Hebben ze al eerder opgetreden ergens, deze, deze jongens? Nou. Treden meer op? Oh, gigantisch. Ja, toch? Dus het zijn, in feite zijn het gearriveerde -arriveerd, ge <coughs> ja, artiesten, hoor. Ja, ja tot en met. Maar oude... hoe, hoe, hoe kom je aan dit soort mensen? Nou ja, het is. Kennis. God, nou ja, misschien via internet of zo. Ik weet het niet. Maar um, Andries Bogert, zijn broer is organist in de Westerkerk in Amsterdam. Oh ja? En die Andries, als we het niet uitkijken, gaat die straks het broertje nog voorbij, hoor. Nee, maar ja. uh, dit is een jongen, hij is nu twintig, maar wat hij speelt, denk ik, godverdomme. Uh die eindigt nog eens een keer als organist in de Wafo, ja, ja, ja. toch het meest prestigieuze object. Ja is dat stond... zo? De ja, BAVO? Al. Heb je daar ook op gespeeld, Willem, of niet? Ja, meerdere ja? keren ook. Vond ja. je dat mooi? Ja, dat is een prachtige ja, akoestiek ja, daarop, ja, hè? Ja. Maar ik. is dat in, in, in Nederland een zeg maar een soort uh, standaard? Voor organisten is de bavo inhalen het ultieme plekje. Wat grappig. Fraaie. Niet in de nieuwe kerk in Amsterdam bijvoorbeeld? Ook, maar ja. het, het, neem nou de bloembollen. Er is maar één bloembolle in Nederland. En er is maar één bavo in Nederland. En dat is dé bavo. Ja, ja, ja, en de, ja, ja. heel Nederland staat vol met honderden, met duizenden orgels. Uh -huh. ja. En er is er één die echt het klassieke voorbeeld, uh -huh. Het ultieme barok uiterlijk ja, van het mooi. instrument. Ja. Maar is het ook qua geluid zo? Ja, dat mag ik nooit zo zeggen. Maar ze hebben dat orgel dus verschrikkelijk zitten verprutsen in 1960. Toegetuigd. Ja, hebben ze ja, het gerestaureerd. Echt. En restaureren is ook iets wat aan mode onderhevig is. Hè? Uh -huh. In 1960 zeiden ze, we gaan het terugbrengen in de oorspronkelijke staat. Wie weet in 1960 nou hoe dat orgel in 1970 gekronken heeft? <laughs> ge ja. Daar weet je geen zak ja, van. Toen, toen was het orgel 115 jaar oud. Ja, maar, ook, maar ja. Daar, daar weet je helemaal geen zak van. Uh -huh. En met, dat orgel is zo verprutst, dat heeft niemand durven toegeven. En geleidelijk aan heeft die Nederlandse orgelbouw Flentrop elke keer heel stiekem hele kleine deelrestauraties uitgevoerd. Proberen om de grootste schade uit 1960 hm. te herstellen. En daar komt het eigenlijk op neer. Hm. Mijn orgel in uh, Purmerend, waar ik organist van ben, dat is bijna net zo groot als dat orgel uit Haarlem. Maar dat is gerestaureerd in 2001, 2003, en in 2003. Ja. En toen ging monumentenzorg ervan uit. We gaan het niet terugbrengen in een staat. Maar we herstellen alles wat kapot is. En we conserveren. Ja. We gaan niet reconstrueren. We gaan conserveren. En ook alles waarvan je denkt, hoort dat wel in dat orgel? Het zit er gewoon in. Dan kan je het gewoon weglaten. Ja, dat gebruik je ja, het maar ja, niet. Maar het is geconserveerd. Hm. Met iedereen kreeg met argusogen naar mij naar permanent. Hoe gaat dat worden? Hoe... Monumenten zijn gewoon niks. Is er ook een knipscheerorgel in permanent? Niet in permanent, maar wel in Amsterdam in de, oude, in de, in de Noorderkerk. Okay. Maar knipscheeren hebben elkaar zo'n zo 40, 50 orgels hm. gebouwd. Hier in de regio. Hij was een Amsterdamse orgelbouwer. Mm -hmm. Hij heeft in heel veel orgels in Noord-Holland... vaak nog veel kleiner dan dat orgel wat hier staat. Wat op zich al niet zo'n heel groot instrument is. En dan zijn grootste instrument is dan de, mm. de, de Noorderkerk in Amsterdam. Hey, we leven nu op 20 juli en 27 juli is de laatste... 27 vier. juli, ja. Dan speel je zelf, begrepen. ik? Ik ga zelf even wat, uh, wat dingetjes doen met dat Een Beetje oral. vreubelen, ja. Vond ik ook wel eens wel leuk. <laughs> ik ga in ieder geval iets van, uh, uh, van... Ja, ik wilde dus geen kerkelijke muziek. Uh -huh. En toch, ja, wat mijn hart is, is toch klassieke muziek. Dus ik heb een selectie van muziekstukken die mij persoonlijk heel dierbaar zijn. En dat is in ieder geval uh, een echo-fantasie van Zweling. Waar ik me bijzonder toe aangetrokken voel. Daar speel ik een deel van. En dan speel ik van uh, ja. Jean, Jean <coughs> Alain. Variaties over een thema van Clément Jeannequin mm -hmm. En dat is een heel interessant stuk. Want die Jeannequin is dus een componist uit 1200. En Alain heeft daar een, een variaties over een, een stukje van deze man geschreven. En daarmee gaat hij van oud naar hedendaags. Ja. En van hedendaags ja. gaat hij weer terug. Het is Mooi. het ideale stuk als introductie in moderne hedendaagse muziek. Okay. En natuurlijk de sonate van Mendelssohn. En de sonate van Mendelssohn die ik eigenlijk liever meer een opera noem. Okay. Want het is echt een stuk, het begint... Je gaat er niet bij zingen, hoop ik. Hè? Nou, ik dus niet. Maar zingen gaan we wel. Want we, ik speel namelijk... Ja, ik heb ontdekt als classic concerts... dat als je dus een stuk speelt, kamerorkest... speelt een stuk wat iedereen goed kent. Zegt hij, oh, prachtig. Oh. En zeg ik, jongens, waarom toch altijd alleen maar geluidslimonade? Oh, de mensen vinden het zo mooi. Ik dacht, nou, vooruit... Ik kan het ook. Ja. Dus ik speel, ik speel het R van Bach. Ja? Volgende week. En dan zeg ik tegen iedereen. Dat iedereen met mij mag meezingen. Okay. Met een schoorsteenstem. Lelijk, mooi, ja, vals, zuiver. Iedereen mag lekker ja. meezingen. Mee. Alleen met R van Bach. En dan mag iedereen zijn emoties lekker helemaal laten gaan. Dus dat maar ge ge geef jij tussen je stukken ook uh, uitleg. Van waarom je ja. een stuk speelt. Ja? Ik, ik vertel over elk stuk. Okay. En erger nou. nog. Ik begin zelfs met een orgelcursus voor dubbies. Oh, wat leuk. Dat wil zeggen dat ik achter mijn orgel ga zitten... En, ga dus een paar, en, en dummies wil niet zeggen dat je neerbij uh -huh. van de mensen kijkt. Want ik weet niet of je de boeken kent. Ja, ja, er zijn ja, ja, cursusboeken ja, ja. voor dummies. Ja, ja. Maar Jawel. het zijn wetenschappelijke boeken van een hoog niveau hoor. Ja, dat geloof ik graag. Dus ik ga er ook gewoon alle vaktermen die er zijn, die slingeren ik gewoon naar kerken. Ja. <lacht> <lacht> maar mensen worden er wel wijzer van. Absoluut. Als ze wat ja. willen weten over orgelen. Ja, oorlogen. nee, ik vertel ja. wel wat een prestant is. Ik vertel wat ah. een achtvoet voet is en wat okay. een viervoet voet is. En maar je kan alleen het orgel niet meer naar huis nemen. Nee, nee, nee, dat nee, gaat er nee, niet worden. Nee. Nou, maar krijg je wel eens vragen van mensen? mag ik een keer op de orgel spelen. O, oh, jou ja, hoor? Ja, en doe je, en geef je Ja, toch wel? Altijd. Oké. Okay. Kijk, zitten -zit er, -zit er, -zit er zeg maar mensen bij dat je denkt van, nou, die. Uh, Ook wel eens. Die kan wel redelijk. Ja, uh... maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar hoe, hoe wordt zo'n orgel aangestuurd? Met, met, met, met lucht? Ja, kijk, het orgel is 175 jaar oud, dus de hele techniek. Ja, maar dat ging niet op stroom natuurlijk vroeger. Nee, het enige moderne elektrische is dus een ventilator. Die blaast dus wind in de blaasbal. Oké. Okay. En dat is alles. En voor de rest is het orgel. Maar ook... jij moet met je voeten in de blaasbal. Nee, daar is de motor voor. Dat zeg ik. Eén, Eén ja. minuut, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, hartstikke goed. Nou ja, het wordt een uh, mooie middag weer. Ja. En volgende week natuurlijk, omdat jij speelt nog mooier zelfs. Dat nou, wel. Weet nou. ik niet hoor, ik. Weet ik ook niet hoor. Nee, weet nee. ik ook niet. <laughs> <laughs> het moeten mensen maar bekijken. Kijk, ik mag wel zeggen dat ik het orgel het beste ken van iedereen. Nou, dat denk ik ook wel, ja. Omdat je maar... Je bent van de Brink, haalde geluiden uit het orgel. Of ik denk: God jongen, waar haal je die van? Middel, ja, ja. Ja, echt deed hij, echt hoor. En hey, om ja, twee uur begint het, hè? Drie uur. Drie uur. Alle projecten beginnen om drie uur. En echt. gratis, dan twee, Ja, ja gratis, dan En wel collecten na afgelopen. Ja. Dames en heren, komt al komt dus een consultant. Er klein geld mee, want dan kun je een mooie collecten. Ja, toch? Ja. Het is ja, ik uh, een tip, hoor. Het is voorbij, het is twaalf uur bijna. Ja, het is twaalf uur. Bedankt 12 uur. voor het luisteren. Dankjewel. Ja, Ger Loogman. Maja Kop uh, aan de knoppen. Ja. Dankjewel, Marja. Dankjewel, Marja. En uh, samengesteld nee, door. door uh, ja, dat weet ik. Ja, is, de, is ja klopt. <laughs> toch? Nou ja, bedankt voor het Rob de Graaf. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.